Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de finale Hier is our joyous shout. Hier is all you gathered here. Hier is all our comrades dear. May they Yeah. TV something fun the no place to hide Ja, we hebben drie leuke LPs. Welkom bij de Vanille Ja, we heeft de tune even moeten missen, maar altijd je tune, dat weten we dan wel. En uh, het kost allemaal maar weer tijd. Dus uh, we kunnen beter die LPs draaien, veel beter. U hoorde als eerste hoorde u Melanie met uh, Stop, I Don't Wanna Hear It Anymore. En als tweede, want we waren net even gelaten. <laughs> en de tweede was uh, uh, Brand New Key. Dus dat waren twee liedjes achter elkaar van Melanie Kafka. De beroemde zangeres die eind jaren 60... Uh, of ja, eind jaren 60 doorbrak met prachtige liedjes. En die heeft u, daar heeft u nu alweer twee van gehoord. Want het is een album dat heet Melanie, uh, The Greatest Hits. Um, nee, nee, ik zeg het verkeerd. Het album heet Melanie, Laying Down The Hits. En alle mooie liedjes uit die tijd die staan er dus allemaal op. Um, daarna hoort u Manfred Mann. En Manfred Mann is, een oude, is een, eigenlijk een jazzpianist, uh, organist, uh, pianist... En is ook begonnen met een beetje een jazzy formatie. Maar ja, daar was niet zoveel geld in te verdienen. Dus op een gegeven moment uh, ging hij ook maar toch maar een beetje op de rhythm and blues en de pop tour. tour en zette hij de band op Manfred Mann. Eerst met Paul Jones als zanger. En dat resulteerde in hits als Five 4, Three Two 1. Uh, When God's on our side. Uh, Pretty Flamingo. Uh, en natuurlijk de grootste Do-a-diddy-diddy-diddy-diddy. -diddy -diddy -diddy. Um, Paul Jones die ging er, die stopte ermee, volgens mij werd hij acteur. En toen werd er natuurlijk voor deze band een nieuwe zanger aangetrokken... en dat was Michael Dabo. Uh, Michael Dabo was niet alleen een goed zanger, maar ook nog een goede componist. Die kon er nog wel wat van. Onder andere het prachtige lied van Rod Stewart, Headbanks en Racks, Dat is ook van zijn hand, onder andere. En zo ontstond een nieuwe formatie van Manfred Mann... en die hadden ook weer een groot aantal hits... Uh, daarvan hoort u er een. Uh, ik, ik noem u dan ook bijvoorbeeld eventjes... U hoorde net Fox on the Run. Ik noem even HHZ de Clown bijvoorbeeld. Een hele grote natuurlijk. The Mighty Quinn, ook niet, uh, niet, niet misselijk. Ragamuffin Man, ook niet verkeerd. My Name Is Jack. Eh... Uh, en wat uh, semi-detached suburban Mr. Jones... Nou, dat zijn, dat zijn de grote. En wat ze ook dus bleven doen... wat ze in de eerste formatie ook al deden... songs van Bob Dylan spelen. Uh, in de eerste formatie waren dat uh, natuurlijk onder andere... Wayne Gods on Our Side. En in deze formatie zaan, zijn dat dus uh, Just Like a Woman... en Mighty Quinn. Nou, we gaan proberen daar zoveel mogelijk van te draaien... van dit album... Uh, van Manfred Mann. Het derde album vandaag is een album... dat zijn er twee aan elkaar. Uh, dat is wel een tijdje geleden de gewoonte geweest... om Two Originals uit te brengen. Dan brachten ze twee oude LP's. En die, uh, die werden dus aan elkaar gekoppeld... en werden ook weer opnieuw uitgebracht. En zo was er weer omzet. Nou, we hebben dus... Uh, in dit geval gaat het om Van Morrison, His Band... en The Street Choir. En het andere album wat hier aan vast zit... dat is Tupelo Honey. En... Uh, Angela die is begonnen met het tweede album. Normaal <laughs> begin met het eerste album. Maar nee, zij begint met het tweede album. Nou maakt het uit. Uh, van het album Tupelo Honey dus. En daarvan draaien we Wild Night. Van Morrison. Covered? dat was Van de Man, zoals hij vaak genoemd wordt. Maar uh, zo heet hij niet echt hoor. Nee, zijn volledige naam is George Ivan Morrison. En hij is geboren in Bloomfield, uh, Belfast op 31 augustus 1945. Dus hij wordt volgend jaar, uh, wordt hij dan 70 hè? of 80? Nee, 70. Ja, zeg ik het goed? Nee, 80 wordt hij. Of niet? Kan niet meer rekenen. In ieder geval, het is een Noord-Ierse muzikant en zanger die deel uitmaakt van de zogenaamde Belfast Blues. Hij is zanger, tekstschrijver, maar ook gitarist en soms speelt hij de harmonica of de saxofoon. Hij al vroeg in zijn jeugd komt hij veel met muziek in aanreiking. Zijn vader verzamelt Amerikaanse jazz en zijn moeder is zangeres. Op zijn twaalfde jaar treedt Van Morrison toe tot de band Danny Sands en The Javelins. En twee jaar later volgen de R&B band of de rhythm and blues band The Monarchs... waarin hij de jazz saxofonist is. Na een tijdje met de Monarchs getoerd te hebben... voegt eh, Morrison zich eind 1963 bij de band The Gamblers. <laughs> Waarin hij ook gitarist Billy Harrison, bassist eh, Alan Henderson... en toetsenist Eric Rickson en drummer Ronnie Millings speelde. In het voorjaar van 1964 vertrok de band naar Londen... waar een platencontract wordt getekend... De naam wordt bij die gelegenheid veranderd in Them. Om verwarring met een andere groep de gamblers te vermijden. De eerste single verschijnt in augustus 1964... Don't Start Crying Now... en blijft vrijwel onopgemerkt. Hierna volgt de tweede plaat Baby Please Don't Go... december 1964... die na een aarzelend begin een top 10 hit wordt. Andere hits volgen. Here Comes the Night is een van de grootste... en Gloria... Een compositie van Morrison zelf. De band biedt de zanger aanvankelijk de gelegenheid om zich te ontplooien... maar door zijn uitgesproken karakter krijgt Morrison eh, ook conflicten. En één daarvan, eh, daarvan leidt tot het vertrek van Harrison... terwijl ook andere leden van de groep één voor één opstappen. In een heel nieuwe bezetting waarin alleen Henderson eh, terugkeert... wordt de L... Pay Them Again opgenomen. Waarna Morrison in 1966 zelf uit de band stapt. De Amerikaanse producer van Them, uh, Burt Burns, uh, ziet dan mogelijkheden voor een solo carrière. en contracteerde hem voor zijn platenlabel Bang. Uit de eerste sessies hiervoor dateert ook een van Morrison's bekendste nummers, Brown Eyed Girl. Het succes van dit nummer leidt er dan ook toe... dat Ben Direct ook Morrison's eerste solo-album uitbrengt. En dat heet Blowing Your Mind. En dat is een album uit 1964, eh, 1967. Nou, weer genoeg gekletst. We gaan door met Melanie Safka. Ik zeg altijd Kafka. Hoe kom ik er nou bij? Het is Safka. Melanie Safka, fantastische zangeres, singer-songwriter... uit de jaren 60. En van haar gaan we draaien. een van haar allerbekendste...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 Of me, maybe I'll take care of you. Beautiful people, you look like friends of mine, and it's about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 Juist dat, dat, dat beetje dat kraken, dat lagen in die stem, dat, dat, is zo, dat is zo sensueel, vind ik dat. Prachtig mooi. Melanie Safka werd geboren in Astoria, en dat is een wijk in Queens, in New York. De dochter van Fred en Polly Safka Altamare. Op vijfjarige leeftijd maakte ze haar eerste plaatje. Eh, à la, het, het à la Shirley Temple gezongen Give a Little Kiss. Hmm. Na de high school trad ze met haar gitaar op in uh, coffeehouses in Greenwich village, village. En overdag ging ze naar de American School of Drama. Bij een auditie voor een toneelstuk liep ze de verkeerde deur in, waardoor ze op de jonge producer Peter Shakerick stuit. Of Scheckeryk, ik weet niet wie dat zegt. Shakerick, Nou, dat soort vanuit gaan. Um, die haar vroeg wat te zingen. Hij was zo ook onder de indruk van haar stem en liedjes... dat hij geprompt een contract aanbood. In 1968 trouwden ze met hem. Ze kregen samen drie kinderen, Lila, Jordi en uh, Bo Jared. Alle drie later ook muzikanten werden. Uh, Gilbert uh, Beko haalde Melanie naar Parijs... waar ze tussen de kamelen en... Uh, een revue-danseresse in Olympia optrad. Ze zou uh, hier een nummer over schrijven, Tuning My Guitar. Later trad ze in Nederland op bij Singing Europe en had ze haar eerste successen. Diezelfde zomer uh, speelde ze op het Woodstock Festival in 1969 was dat... waar het publiek kaarsen aanstak tijdens haar optreden. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Uiteindelijk werd uh, dit gebruik verboden door de brandweer. Lay Down, Candles in the Rain werd in Nederland een zomerhit. Look What You've Done to My Songma song, is een ander bekend nummer. Melanie was niet de enige die profiteerde van haar muziek. De Britse groep The Wurzels nam in 1976 een parodie op... van Melanie's nummer Brand New Key... waarbij ze haar melodie behielden. En dat laatste onder de titel The Combine uh, Harvester. De eerste plaats in de UK Single Charts. Melanie maakt sindsdien jaarlijks een pla uh, plaat of cd. En de laatste jaren wordt ze door haar zoon Bo uh, Virtuoso Gerard begeleid op gitaar. We gaan door met uh, Manfred Men. Ja, en ik zei het al, Manfred Men, de tweede formatie van, uh, van deze band. Straks voor het mini-informatie. We gaan eerst luisteren naar natuurlijk een van die grote hits van deze formatie. Haha. Ha, Zet de clown. Met een van hun bekendste hits. En uh, terwijl Ruud even zit te genieten van een, een bureautje... gaan wij verder met Van Narsen. Domino. strain En we gaan over naar Melanie. Ja, die was weer handig. volgens mij. En uh, we gaan luisteren naar het liedje Good Book. Beautiful people you live in the same world. I... Eh dat ging niet helemaal goed. Dat moest zijn Good Book en niet een uh, herhaling van Beautiful People. Hoe mooi dat ook is. En uh, één seconde. Nou, hopelijk nu de goede. Ja dus. Good book. sheep Traveling Lady was dat van Manfred Manns Band. Ik zei het al, het is de, de tweede formatie van, van deze, deze band. De eerste had al aardig wat hits en in die tweede de, waren die er ook <coughs> behoorlijk wat. Goed, we gaan verder met uh, Crazy Face. En dat is natuurlijk van Van The Man. See I'll get from Jesse James. Ja, en dat is Crazy Face van, uh, van het album Tupelo Honey van Van Morrison. Melanie is uh, weer even aan de beurt. En van haar draaien we de Nicholson. know that I'm not a gambler but I'm being gambled on they put it Lucky, but it seems like they always win, and gambling is illegal in the state of mind I'm in. And if I had a nickel for each. things but i know what's been going on we're only putting in our little to get rid of a lot that's wrong and if we had a nickel for each time that we've been put on <coughs> en dat was Melanie Safka van het album Lay Down, Laying Down the Hits. En uiteraard staat Lay Down er ook op, maar die bewaar ik nog even voor wat later. Heerlijke artiesten. Manfred Mann is de volgende alweer uh, aan de beurt. En ik ga weer een van die grote hits draaien. Uh, en Manfred Mann was een van uh, de velen... die ook dankbaar gebruik maakten van het werk van Bob Dylan. Uh, er zijn diverse voorbeelden van te noemen. Van het eerste album hadden we bijvoorbeeld... When God's on Our Side. Uh, we hadden ook uh, If You Gotta Go, Go Now. Dat is ook zo'n zo zo hitje van, uh, van, uh, van Dylan... Wat Manfred Man opgenomen heeft. En ook uh, een ander lied van Dylan, uh, The Mighty Quinn. Dat heeft uh, Manfred Man opgenomen. Dat heeft hij in diverse versies gedaan trouwens. Uh, de eerste versie die, uh, die gaat u nu horen. Dat is met zanger Michael Deboe. En later toen het Manfred Man's Earth Band werd... hebben ze nog eens een versie opgenomen. Uh, een een studio versie en met name ook een hele lange een mooie live versie. Uh, misschien dat we daaruit in de toekomst nog wel eens aan toe komen. Maar nu gaan we gewoon de originele hitversie draaien van Manfred Mann en The Mighty Quinn. Everybody's gonna jump for joy Pigeon's gonna run to him Come on Yeah, everybody's gonna wanna do see nothing like the mighty Quinn. En dat was... Uh, Manfred Mann. Van een album dat heet The Greatest Hits. En het zijn wel allemaal de greatest hits van zeg maar, de tweede line-up van die band. Dus uh, Eerst hadden ze zanger Paul Jones. Eerst is er op een gegeven moment mee gestopt. En toen kwam Michael Dabo daarvoor in de plaats. En toen scoorden ze weer een aantal grote. En nu heeft er ook al een aantal van gehoord. En er komen er nog een paar. En ook dat nog een keer. Eens even kijken naar de klok. Nou, ik denk dat we nog één liedje kunnen doen van Van Morrison. En dat heet... Gimme a Kiss. Satisfied Van Morrison, ja, ik was even te laat, sorry. Uh, van Morrison dus en Gimme a Kiss. En we gaan, uh, ja, ik vind het eigenlijk een beetje zonde uh, om dit nummer nu te gaan draaien. Want dan moet ik het afbreken. Dat vind ik eigenlijk uh, niet zo'n goed plan. Uh, nee, dat doe ik niet. Ik ga dat niet doen, want dat vind ik zonde van, van, uh, van het prachtige liedje. Om dit uh, af te breken. Ik vind het een beetje jammer. Ehm... Um, dus ik ga u even vertellen dat, uh, dat wij uh, na vandaag uh, dus nog uh, twee uitzendingen hebben. De 29 e en de 26e. Wat betreft de vinieljaren. Uh, daarna gaan we ermee stoppen. Voorlopig. Uh, ja, niet dat we er niet zijn hoor. Dat is niet. Maar we gaan het afsluiten in verband natuurlijk met onze eindejaars top 30. Die gaan we uitzenden op 17 december. En uh, vanaf 26 november mag u dus weer gaan stemmen. Ja, daar krijgt ik binnenkort nog wel meer informatie over. Maar vanaf die tijd uh, mag, u dus, uh, mag u dus gaan stemmen. En dan uh, gaan we dus weer proberen om een hele leuke eindejaarstop 30 net als vorig jaar. Uh, een hele leuke eindejaars top 30 samen te stellen. Maar dat hoort u dan allemaal uh, tegen die tijd wel. Dus vandaag, na vandaag nog twee uitzendingen met LP's en dan gaan we wat verzameldingen draaien en zo. We zien wel. Goed, we gaan u meenemen naar het nieuws en het weer van uh, drie uur. Denk ik het goed? Ja. U hoort alvast even een klein beetje non Want ik had toch al geen muziekje klaarstaan. Het is een beetje chaotisch allemaal vandaag. Dus je hoort al heel vast een dus zachtjes even een beetje non En dan komt zo meteen het nieuws van drie uur. En dat gaat gebeuren over... Vijf, vier, drie, twee, één...